Het is het moment om de Bijbel open te slaan vandaag. Het stuk wat ik zometeen ga voorlezen is een stuk uit 1 Samuel, een Bijbelboek uit het Oude Testament. Samuel dat was een van de laatste rechters als leider van het volk van Israël. Samuel die was een rechter, alleen zijn kinderen die konden hem niet opvolgen. Dus toen heeft het volk van Israël gekozen dat ze daarna koningen wilden. Dat is ook het volgende Bijbelboek. Um, de koning waar het nu over gaat, dat is koning Sal. Um, koning Sal die zal uiteindelijk ook God ongehoorzaam zijn... en uh, zijn kinderen zullen hem dan dus uiteindelijk ook niet opvolgen. Um, een stukje uit het 1 Samuel. Het is zometeen mee te lezen vanaf de Beamer. Het is een stukje wat eigenlijk zo een, ja, een setting zou kunnen zijn voor een film. En dan niet echt een liefdesfilm, maar meer een soort uh, horror of een thriller... Het gaat over Sal die een geestenbezweerster bezoekt. Jullie kunnen meelezen. Ik ga lezen 1 Samuel 28 vers 3 tot 25. Saul bezoekt een geestenbezweerster. Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël, Israël had over hem gerouwd en hij was begraven in Rama zijn geboorteplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd om geesten, bezwering en waarzeggerij. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Sal zijn leger op de been en sloeg zijn kamp op in het Gilboa-gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de heer, maar de heer gaf hem geen antwoord. Nog in dromen, nog door middel van orakelstenen, nog bij monden van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een dode bezweerste op te sporen. Daar wil ik naartoe gaan, om antwoord te vinden op mijn vragen, zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er in Endor nog een dode bezweerste woonde, vermomde hij zich door andere kleren aan te trekken en ging hij met twee dienaren op pad.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 Hoe ziet hij eruit? vroeg Sal. Het is een oude man, gehuld in een mantel. Toen wist Sal dat het Samuel was. En hij knielde neer en boog zich diep voorover. Samuel vroeg aan Sal. Waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Ik zie geen uitweg meer, antwoordde Sal. Ik word aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten.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 Sal schrok zo van Samuels woorden... dat hij lang uit op de grond viel... zijn krachten lieten hem in de steek... ook al omdat hij de hele dag en de hele nacht niets gegeten had. De vrouw kwam naar hem toe... en zag dat hij erg in de war was. Ik heb aan uw verzoek voldaan, heer, zei ze. Met gevaar voor eigen leven heb ik gedaan wat u vroeg. Doe dan ook wat ik u aanraad, heer. Laat me u iets te eten voorzetten zodat u weer op krachten kunt komen voordat u aan de terugreis begint. Sal weigerde en zei dat hij niets wilde eten. Maar zijn dienaren en ook de vrouw drongen aan en tenslotte gaf hij toe. Hij kwam overeind en ging op het bed zitten. De vrouw had een mestkalf in huis dat ze nu snel slachtte. Ook nam ze meel, kneedde het en bakte er ongedezende broden van. Nadat Sal en zijn dienaren gegeten hadden van het maal dat ze hun had voorgezet, vertrokken ze nog diezelfde nacht. In de Bijbel gaat het verhaal nog even verder. De lezing voor vandaag stopt hier. Het verhaal gaat straks verder met dat het helaas ook niet goed afloopt voor Sal en zijn zonen, want de volgende dag in de veldslag sneuvelen zij en zal dan ook David koning worden van Israël.